maar er zijn nog zo'n 3,5 miljoen ouderijbewijzen in omloop. Het laatste verloopt in 2016. De grootste Sjaïtische oppositiepartij in Bahrein... wijst gesprekken met de Soenitische koning af. Die wilde met een nationale dialoog... een einde maken aan protesten tegen het regime. De Sjaïtische oppositie wil pas praten als de regering is afgetreden... en het leger uit de straten is teruggetrokken. Sinds maandag zijn bij anti-regeringsdemonstraties in Bahrein... zeker zes mensen om het leven gekomen...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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is bijna 5 minuten over 10. Welkom bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over een minuut of 20 is Ari Storm chef boeken. Hij heeft niet alleen boeken bij zich, ook allerlei blaadjes, Wat moet dat? Ja, van boeken en bladen bezeten is tot een keet. Zo heette het vroeger. Ja, ja toen uh, er nog was. Nou, ik, ik heb, voordat ik zeg welke boek, ik ga doen een, een tip. Uh, want uh, nu komt uh, straks uh, mag ik dat al onthullen, Maart het hart. Dus uh, daar ja, kijken ja, we echt naar uit. Dat heb ook al gezegd. Precies, en uh, we hebben nog een uur lang Tosnieuwshow. Maar dan, dan gaat de zaterdag maar voort. En vanavond moeten we ook wat doen. En dan is er op de BBC 2. Ja, dat wordt misschien voor sommige mensen een probleem... die dat niet kunnen ontvangen, maar die moeten dan meteen een andere... Hey ja, dat kan ten... iedereen ontvangen. precies ja, Nou, het Hoogvers, die mailde dat, ze, dat zij zat bij een uh, maatschappij... die dat niet aanbiedt. Ga je Ja, ja, ja. ja. Verder. Maar op BBC2 is een prachtige tv-serie gaande. Die is al twee weken bezig. En vanavond komt deel drie en volgende week deel vier... over uh, personages in de literatuur en die... Uh, TV-serie wordt gepresenteerd en gemaakt door de uh, romanschrijver Sebastian Volks. Mensen kennen hem misschien van de roman Birdsong, Liter Loopgraven heet het in het Nederlands, uit 1993. Een mooi boek. Heeft die, is hij trouwens miljonair mee geworden? Heeft hij echt nou ja, miljoenen exemplaren wereldwijd uh, mee verkocht? Hij is, uh, hij is gevraagd om, die, uh, tv, uh, om dit TV-programma te maken, en het resultaat is echt heel erg. Heel erg leuk geworden. Echt uh, dat zoals de BBC dat kan. Zo'n man die praat en die verstandige dingen zegt en die bij schrijvers op bezoek gaat en Martin Emers interviewt en uh, allerlei helden van, uh, van vroeger en nu komen langs. Ze hebben ook dat enorme archief van televisiefragmenten. Dus als hij het over Robinson Crusoe heeft of over Jane Eyre of nou noem ze allemaal maar op, dan komt even zo'n BBC-fragment uh, langs. Ja, daar hebben ze nog beelden van liggen van Robinson Crusoe? Nee, maar van de TV. Uh, de ja, serie. Ja. Dank je Heel goed. Ja, vraag maar even. Uh, en het is opgedeeld. <laughs> Dit wordt een moeilijke ochtend, toch? <laughs> moeilijke dag van. Laat je niet afleiden, Adi. Ja, nee. Het is opgedeeld in vier onderwerpen. We hebben de helden gehad. Vorige week, dat is misschien jammer, Peter, waren de minnaars. Dus, uh, dat oh. kwam ook zo bij de BBC, kwam ook zo'n uh, waarschuwing Lovers. Uh, ja, voor, voor hè, 16 jaar en ouder. Dat is voorbij. Vanavond krijgen we de Snops en volgende week krijgen we de uh, Scheurken. Maar wie zit daar dan bijvoorbeeld in bij die Snops? Uh, nou, bij die Snops bijvoorbeeld vooral als het nog P.G. Woodhouse, uh, met, die, met die man met die Butler, ik weet niet of uh, ja. uh, uh, en James Bond zit erin. Dat is toch uh, uh, ook een Snop uh, in alle, alle opzichten. Uh, ja, bij de helden zitten mensen als uh, uh, van, van Robinson Crusoe tot John zelf, uh, uh, de, de lege held uit, uh, uit de roman uh, uh, Money van, uh, van Martin Amis. Uh, iedereen komt. Het is een feest van herkenning. Becky Sharp komt langs. Vanity fair. Kijk, Vanity fair. En wat, wat aardig is, is dat hij uh, die personages in een ontwikkeling laat zien. Hij laat zien, twee eeuwen geleden werden personages zo neergezet. En literatuur gaat op een bepaalde manier met de tijd mee. En wat zeggen personages over ons eigen leven? He, je moet ze yes, natuurlijk right. niet helemaal als mensen van vlees en bloed zien. Maar je kunt er toch van alles van leren. En hoe gedragen die mensen zich? En wat zeggen, maakt het zo bijzonder? Ja, dat is toch dat, dat Engels. Dat, uh, ja, het idee is erg leuk. Die Sebastian Fox heeft het geweldig geschreven. Dus je, je steekt er echt wat, uh, wat van op. En uh, ja, op de een of andere manier zijn Britse auteurs, Maar ja, uh, sommige van onze auteurs ook maar zijn enorm wel bespaard. Ja. Dus die kunnen het ja, gewoon heel goed, uh, goed uh, uitleggen. Ja. Hey, en hoe laat? Uh, om tien uur vanavond. Op BBC. Uh, Twee, of toe. Oh ja, en als, als je dat niet, kon, niet kunt ontvangen... er is een boek van. Folks on Fiction heet het. Great British Characters and the Secret Life of the Novel. Ja. Is wel in het Engels. Is verkrijgbaar in de betere boekhandel. En het wordt uitgegeven door BBC Books. Nou ja, als je het echt wilt hebben kun je het, kun je het te pakken krijgen. Dus als je de tv-serie niet hebt kun je dat boek gelezen. En wat ik gedaan heb is eerst de serie kijken en dan het boek lezen. Vertel nog maar even, noem de titels waar we het dadelijk over gaan ja. hebben. Uh, de Booker Prize van vorig jaar heb ik bij me. Die is nu net in het Nederlands vertaald. Howard Jacobson, de Finkler Kwestie. Ik heb een uh, Nederlandse thriller bij me. Daar staat tegenwoordig altijd literaire thriller op. Maar goed, het uh, uh, uh, boek is geschreven door Katja Schoondegang. heet uh, Bewezen Diensten. En ik heb een boek bij me van een resensente en een romanschrijfster, uh, Marja Pruis. En dat boek heeft uh, de misschien prikkelende titel Kus me, straf me. En gaat over lezen en schrijven, liefde en verraad. Okay. Daar ga ik ja. straks iets over zeggen. Dat en meer dus over ongeveer een kwartiertje. Besluiten we nu zo vandaag met stottertherapeuten Anita Jonk. Met haar gaan we praten over de film The King's Speech... en de waarheidsgetrouwheid van de stotterende hoofdrolspeler Colin Firth. Goed, we beginnen met een huismus die echt niet thuis mag blijven. En men prest je om in Canada te komen voorlezen... en er wordt alles op alles gezet om je in Helsinki... een of andere zomerconferentie van auteurs te laten bijwonen. Mijn Zweedse uitgever zei, het is ongelooflijk eervol om daar in Finland uitgenodigd te worden. Je kunt het eenvoudig niet maken om daar niet heen te gaan. Maar huiverend zag ik al voor mij hoe ik daar, belaagd door kleine venijnige muggen, totaal ontheemd zou vertoeven tussen zuipende, rokende nachtbrakers. Dit is een citaat uit Dienstreizen van een thuisblijver. De Nieuwe autobiografie, nou ja, autobiografische stukken zijn het eigenlijk van Maarten Hart. Hierin verhaalt hij onder andere over zijn reizen naar verschillende landen... waar de schrijver steeds gelezen wordt, steeds vaker en steeds meer, helaas, bijna. Voor een thuisblijver als het hart leveren deze verhalen vaak hilarische scènes op. In ieder geval voor ons. Vanmorgen is hij bij ons te gast. Goedemorgen Maarten. Goedemorgen Mieke. Ja, Het schrijverschap is een eenzaam uh, bestaan. Was het. Vroeger natuurlijk. Nou maar ja. Ik, ik denk dat juist, ik hoor altijd van ja, je zit er altijd maar in je eentje, dus uh, die, dat soort uitjes ter promotie van, uh, van je boek, dat, dat is juist een welkome uh, afleiding, dan kom je onder de mensen. Nou ja, ik vind het juist heerlijk om gewoon thuis te zitten en op mijn eentje achter die computer en helemaal niet afgeleid te worden. Dus Ik vind dat onder de mensen komen, nou dat kan een enkele keer wel leuk zijn, maar, maar meestal is het uh, toch een beproeving. Ja. maar je moet wel. Je wordt geprest door, uh, door ja, uitgeverijen. De ja, de het verschrikkelijk graag. Hebben ja. ze je hier ook uh, naartoe gejaagd? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ja, ik, ik, ik, heb, uh, ik vind het altijd leuk om in deze uh, Tros Niels show te zitten... omdat ik Mieke zo leuk vind. Oh, maar is dat, dat is... Het? <laughs> Maar je, je zat ook bij Pauw en Witteman, dus ik weet ja. niet wat dit nu was. Dat waardes, is het minder hoor. leuk. <laughs> nou, daar ze, dat, dat wilden ze ontzettend graag dat ik daar ging zitten. Ja. En dat vind ik daar uit... word je echt toe geprest? Nou, geprest. De druk is wel heel groot. En ja, het, het, het, het werkt wel, maar ik vind het zo verschrikkelijk. Als het is zo besta laat. je er wel van? Ja, toch? je bestaat er wel van. Maar, ik heb, ja, maar je moet om elf uur s'avonds, dan lig ik al uren in bed... Dan ja. ben ik ook niks waard, dan kan ik helemaal niet leuk zijn. Nee. Nou, ja. je was leuk genoeg, volgens ja, mij. Nou, maar het gebit in, valt eruit. Je zou mij s morgens vroeg eens in zo'n uitzending moeten... <laughs> nou, <laughs> zes uur. En ja. het heeft je zelfs weer een buikbandje om het boek opgeleverd... met een, een wervende zin ja. van Paul Witteman. Ja. Maar ja, kijk, aan de andere kant, je bent natuurlijk toch ook blij... Als, als, als, als dat boek gewoon goed, goed verkoopt. Natuurlijk, dat, dat is heel erg prettig en dat wil je ook heel graag. Het opvallende ja. is dat dit boek heel goed positief is. Is, terwijl je ja. niet altijd op zoveel uh, lofprijzingen kan, uh, kan rekenen. En het lijkt wel alsof men meer houdt van je autobiografische werk dan van je romans over het algemeen. Ja, hoewel, Zo zou dat die, komen. Uh, hoewel die romans natuurlijk over het algemeen ook erg autobiografisch zijn. Dus er is helemaal niet zoveel onderscheid tussen dit boek en de andere boeken. En ik had ook eerlijk gezegd juist niet verwacht dat dit boek goed gerecenseerd zou worden. Want ik drijf enorm de spot met de hele literatuur en het literaire leven. Alles ja. wat daarmee te maken had en met andere schrijvers. Ja. Maar ja, blijkbaar vindt mensen dat dan toch op de een of andere manier niet zo erg. Nou, is. mensen vinden het fijn om, om, om op een of andere manier gekastijd te worden. Wat denk je daarvan? Een soort ja. masochisme? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het is meer dat ze toch, dat toch wel een soort leed, leedvermaak hebben als ze dit lezen. Dat al die schrijvers zo'n beetje over de hekel gehaald worden. Nou ja, maar dat is ook een feestje. Het hoofdstuk, wat gaat over het reisje naar... Keutenberg? Uh, Keutenborg, precies. Nou ja, <laughs> met de verzameling schrijvers... Ja, ik, er is er niet één die aan de, uh, uh, nou ja, de wraak in ieder geval ontkomt. Vraak, zo mogen we het dan wel stellen. Nou, wraak, maar ja... Het is... Ja, maar het was natuurlijk ook een absurd reisje. Het begon al zo raar. Dan zit je in het vliegtuig daarheen. En dan blijkt dat de schrijvers die zitten op de goedkope plaatsen achterin. En de uitgevers zitten allemaal op de dure plaatsen achterin. Ja, wat had jij dan nou gedacht? Nou ja, ik, dat, daar heb ik helemaal niet bij nagedacht, maar dat verwacht je eenvoudig niet. En daar werd me toch in het vliegtuig ontstond daar toch een gemok over tussen die schrijvers. En Moelis vooral, die was woedend daarover. Die is drie dagen lang in Gürtenburg ongelooflijk boos gebleven. Ja. En vind je dat dan kinderachtig eigenlijk? Nou, vond ik een beetje overdreven, ja. Mijn uitgever die was, die was zo ontsteld door dat rumor dat op de terugweg is hij achterin gaan zitten. En heeft hij heeft gezegd, jij moet op mijn plaats voorin ah, gaan zitten. Wat een lafbek." Nou ja, dat was toch eigenlijk ook... Dat was wel, vond ik wel een mooi gebaar. Oh, oh, okay. Er was ook geen schrijver die, die naast je wilde zitten. misschien. N nou, op de terugweg... Uh, terug gingen we allemaal in verschillende vliegtuigen terug. Dus uh, je, ik zat op de terugweg niet met andere schrijvers. Ja. Maar goed, er staat dus een, een, een... Op een gegeven moment beschrijf jij heel mooi... dat je dus een, naast Anna Enquist terechtkomt. Ja. En dat is een schrijfster die je he, heel hoog hebt zitten. Ja. En, nou. en je dacht van haar, ze heeft heel veel belangstelling voor muziek. Uh, voor muziek. Dus ik kan met haar misschien wel uh, die, die, dat verblijf in Göteborg uh, ja, aanwenden... om uh, wat meer over de, de, de, het mysterieuze verblijf van de componist Smet daarna... Uh, ja. Maar dat kwam er helemaal niet nee, van. Nee, totaal ze, niet. Maar dat, ik vond het zo vol. Denk ik van hoe kan het nou zijn dat je dat je dan helemaal niet met haar aan de praat komt? Nou ja, dat is misschien ze. Zij ze zelf heeft achteraf tegen mij gezegd dat ik ook niet zo erg mijn best heb gedaan. Maar ja, ik, ik was natuurlijk heel voorzichtig. He. Ik ga niet, ik ga niet. Zij zit een boek naast mij te lezen, ja. dus dan ga ik ook niet, niet haar storen. Hmm. Ik denk nou, laten we o, er maar zo dus niet de vraag nee. wat lees je? Nee, ja, dat, dat soort dingen doe ik niet. Want ik vind zelf ook, als ik een boek zit te lezen... ook tamelijk vervelend als mensen mij uh, uh, daar uit proberen te halen. Ja. Maar ik vond het wel een beetje jammer. Want ja, ze weet ontzettend veel van muziek, ze houdt ervan. En er was op geen enkele manier op, langs die weg contact met haar te maken. Contact was er wel te krijgen met Connie Palme, begrepen wij, uit het hoofdstuk. Nou, nou niet... Ik heb geen enkel contact gehad met Conny Patton. De anderen wel. Ja, andere schrijvers wel. Ja, ze, ze is erg aanminnig En ze begint goud omhelzen. En op de een of andere manier lijkt het dan alsof ze het. In zo'n schrijver omhoog klimt. Dat is een ontzettend rare aanblik. Adriaan van Dis en Marcel Meulen van die lange, he? ja, moeten, die een een lange moeten helemaal. Om, ja, ze probeert dan omhoog te komen, want anders kan ze natuurlijk niet een, een zoom geven. Nee. Dat is zo. Daar krijg je je ogen op uit. Dat is ja. zoiets wonderlijks. Hier er staat, er staat. Nog waren we het hotel niet uit of we zagen een lange rij wachtende. Die staan in de rij voor de staatsdrankwinkel, wist een Belgische auteur ons te vertellen. Peutertje Palmen liep naast Marcel Meuring... sloeg opeens haar armpjes om zijn benen... en klom als een baviaantje in de auteur omhoog. Tijdens ons verblijf in Keutenburg heb ik haar herhaaldelijk... in zowel Meuring als van Dis omhoog zien klimmen. Niemand keek daarvan op. Blijkbaar is onderschrijvers reeds bekend... dat Palmen graag omhoog klimt in auteurs die langer zijn dan 1,95 meter. Steeds dacht ik... Kijk eens hoe behendig zij klautert. Als ze zou schrijven zoals ze klimt, dan zou ze een niet onverdienstelijk auteur zijn. Kijk, dus de venijn zit er natuurlijk wel in, uh, in, de, in de staart, hè? Ja, ja, ja, een beetje pesten. Dat, uh, als je die niet aan tegenkomt, tegen. hoe, hoe, hoe, hoe denk oh, je dan de, dat het ik gesprek denk, gaat? Ik, ik denk dat ze ongelooflijk vriendelijk naar mijn glimlacht. Want ja. ik heb wel eens eerder al onvriendelijke dingen over haar gezegd. En ik zag haar toen daarna. Een bij de begrafenis van Aad Nuis. En er was een en al vriendelijkheid. Ah, ja. Dus ze, ze is wel grootmoedig. Ze, is, ze kan daar op de een of andere manier heel goed tegen. Ze, ja. Daar doet, doet daar niks, geloof ik. Want je, doet, je, je, je komt elkaar natuurlijk in die, in die literaire wereld in... voortdurend overal ja, tegen. Je komt te vr, ja. Dat weet Adi natuurlijk ook van alles van. Ik bedoel, zowel de re recensenten als de schrijvers. En die, ze weten volgens mij precies... die heeft ooit een lelijk stukje over mij geschreven. Ja. Maar ze houden zich gewoon groot. Ze zullen nooit zeggen van... hé, hey, wacht eens even, ventje. Nou, dat, daar wein, nee, nou, nee, dat is niet altijd zo. Oh. Adriaan van Dus, die is bijvoorbeeld erg, erg rankeneus. Die, ik had een keer... Uh, en uh, ook in de uitzending voor de radio ja? van de Tros gezegd ja. dat hij plagiaat had gepleegd, net zoals ja. groot, de grote componist Hendel. Ja. En ik kwam hem tegen en er was wit heet en hij, heeft me, hij begon me meteen te, echt te slaan. Oh ja? ja? Dus dat, dat... Nee, dat is niet altijd zo. Nou, zo kennen wij hem niet. Want hij was nou. tegen tegenover Arie. Hij was heel verzoenlijk. Terwijl Arie toch een lelijke woorden aan hem had ja. Hij zei altijd dat hij het behoolderde pleethoek trok. Dus dat, ja. Nou ja, ja maar, maar. in ieder geval. Uh, Maarten, er zijn meer uh, hele uh, uh, leuke stukken in dit boek. Ik, ik moet altijd verschrikkelijk lachen uh, om, uh, om je, je verhalen. Onder andere over die, die uh, een verhaal wat, wat minder belicht. Dus over die Hongaarse vertaler. Ja. Kun je dat eens even vertellen, wat er gebeurde? Ja, de Hongaarse vertaler die was hier in Nederland en ja. die, werd, die werd bestolen. Zijn tas werd afgepakt en uh, zijn paspoorten zaten erin. En de arme man die was helemaal totaal belde mij op, totaal ontroostbaar en diep ongelukkig. Ik moest naar de ambassade in, de, in Scheveningen ja. om een soort, een soort papiertje te stalen... om Hongarije weer binnen te komen. En toen werd ik een poosje later opgebeld door een, een zeer beschaafd meisje aan de telefoon die mij zei dat ze die tas had. Ik zei, nou, die moet je onmiddellijk terugbrengen. Die man zal dolgelukkig. zijn. Ja, zei ze, maar uh, ik zit in de shit en ik heb geld nodig. Ik moet 500 gulden daarvoor hebben. En, en ik dacht, ja, dat lijkt me erg veel voor twee paspoorten, maar... Je bent de zuinigste schrijver van Nederland, zoals ja. je zelf zegt, ja. Het viel niet te onderhandelen en ik dacht, ja, die arme man hij was zo dood en doodongelukkig. Ja. Dus toen ben ik maar naar Amsterdam gereisd en toen bleek ze achter het centraal station... Uh, bleek ze daar als hoer te werken en, en toen heb ik die tas van haar voor 500 gulden was dat nog, hè? Uh, overgenomen. Een bizar verhaal. Ja, nou ja, dat had ze op de een of andere manier... had ze natuurlijk via via via had ze die tas in handen gekregen. Ja. En in die tas zat één groot wit papier... en er had Sondi, die vertaler, had mijn telefoonnummer erop geschreven. Ja. En dat meisje had gedacht, nou, dat nummer bel ik. Die moet op de een of andere manier verbonden zijn met de mensen van die tas. En zo ben ik, uh, ja daarmee in contact gekomen. Ik kwam weer daar opeens aan de achterkant van het want station. Sta ja. van het onder, met allemaal die uitgemerkende doordrukten. Ja, het waren tenminste. allemaal van, kan... die, van die drugsgebruikende meisjes... Die, die, die, die, die er al brood en brood maar uh, uitzagen. Maar goed, het is allemaal echt gebeurd. Want je, ja, als je ja, leest dan denk je van ja, dit is gewoon echt bedacht. Nee, nee, nee, het is echt gebeurd. Op hetzelfde moment gaat er toch een wereld open... waarvan je denkt, zeker als schrijver, jee... Nou, dat zou natuurlijk wel een onderwerp zijn. Ja. Ja. Want wat daar allemaal zich afspeelde met die meisjes en hoe ze eruit zagen. Maar eigenlijk ook weer zo vreselijk triest. En dat meisje, dat, dat een blik naar mij toen ik daar wegliep... dat ik dacht, mijn god, wat vreselijk. Ik heb er ook nooit meer gezien. Ik denk dat ze al lang dood is. Ja, mag ik iets? Je, je citeert die Hogaarse vertaler ook, brief. En hij, hij schrijft een vrij gebrekkig... Of, ja, nee, ja. Heb je ooit kunnen kijken wat, die van je boeken, wat de vertalingen waard zijn? Uh, nou ja, ik, ik spreek geen Hongaars. Ik ken geen Hongaars. Maar ik heb wel een neef die getrouwd is met een Hongaars uh, meisje. Judith Coltay. En die zegt dat het wel goed vertaald okay. is. En hij heeft ook de Martinus Nijhoffprijs gekregen? Hij gegeven, dus gekregen, ja. Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hij kan... Een, het actieve gebruik van het Nederlands. Het, het nee. schrijven is altijd veel moeilijker dan het passief. Dat je het, Als het Hongaars maar goed uh, is. Ja, <laughs> ja, dat is het belangrijkste. Wat, wat vind je precies zo ontzettend nadraaien? Je zegt, ik blijf gewoon het liefste thuis. Maar ik ben eigenlijk een beetje een, een, een mensenhater. Maar goed, af en toe moet ik toch. Met name in Duitsland, waar je dus enorm verkoopt. Uh, vind je dat dan ook vervelend om met die mensen contact te hebben die, die lezers zijn? Of vind je dat ook wel weer leuk? Hoe gaat nou, dat? Nou, in, in Duitsland zijn de mensen ongelooflijk beleefd tegen je. En kijken verschrikkelijk tegen je op. Dat, mm -hmm. die, die, die hebben zoiets van een schrijver. En dat vind, ik, dat vind ik ook helemaal niet prettig. Ik wil gewoon voelt van gelijkheid met mensen verkeren, maar wat het kijk wat het erg maakt zijn twee dingen. Ten eerste zijn al die dingen altijd s'avonds, avonds na half negen, mm -hmm. uh, en ten tweede moet je altijd overnachten en dan lig je in bed en je slaapt niet. Nou, dat, dat is gewoon daar komt het maar, door wat, neer. Maar heb je last van de biologische klok of waar heb je last van dan? Ik eigenlijk? heb niet zo'n last van de biologische klok, maar ik ben een uitgesproken morgenmens, dus ik sta nu al, al sinds mm, jaren sta ik om virus morgens op. En dat vind ik heerlijk. En dan, dan is het af... nog donker. Ja, maar daar heb ik helemaal geen last van. En dan kan ik, dan kan ik werken en dan is het stil. En... Maar s'avonds om, om half negen, negen uur, dan, ja, dan heb ik slapen. Dan wil ik naar bed. Ja. En dat kan ook. Dus is ja, een gaat beetje, gewoon uh, tegen je ritme in. Uh, ja. Maar wat is, wat, wat is het verschil? Bijvoorbeeld in je zegt, in Duitsland kijken ze enorm tegen je op. In Nederland niet? Nou, in Nederland zijn de mensen lang zo, uh, zo, zo vereerderig niet als ja, ja, ja. in, als in uh, Duitsland. Duitsland zijn ze echt ongelooflijk beschaafd. en Ja, vinden ze hier een soort godheid. Ja, dat lijkt me zo raar. Kijk, zo'n verhaal bijvoorbeeld over Maasluis. Ja, wij weten tenminste wel zo'n beetje wat Maasluis is. Hè? Of je mm -hmm. bent er wel eens geweest of je kan je er iets bij voorstellen. Maar dat hebben mensen natuurlijk in, in, in Duitsland helemaal niet. Lezen die jouw boeken dan ook heel anders? Dat weet ik niet. Ik denk dat het succes in Duitsland voor een groot deel te verklaren is... uit het feit dat ze in Duitsland denk Nederland ligt vlakbij dat moet wel eens een beetje hetzelfde zijn als Duitsland en dan lezen ze mijn boek en dan krijgen ze zo een totaal ander beeld van Nederland dan het beeld... wat ze eigenlijk zelf hebben. Het is een, een soort folklore voor ze. Het is natuurlijk typisch Hollands wat ik schrijf. Heel erg Hollands. Als je Leon de Winter leest... dat, dat kan, kan zich ook in Duitsland afspelen, zeg maar. Maar dat geldt voor mijn boek helemaal niet. Dat is echt uitgesproken Maar Hollands. die Duitsers kennen natuurlijk wel dat kleine gemeenschapsleven. Dat, ja, maar ze kennen dat, dat Hollandse. Ze komen er op vakantie. Ze hebben dus wel een beetje een beeld van Nederland. Maar wat zich nou achter al die voordeuren afspeelt... dat weten ze niet. En dat krijgen ze in mijn boeken te horen. Dat is tenminste mijn, mijn idee waarom het in Duitsland zo aanslaat. En, en, die, en omdat ja. ze erom moeten lachen, volgens mij. Ja, en, maar Frankrijk slaat het daar aan? Nee, helemaal nee. niet. Helemaal niet? Nee. Zij er uh, zijn vier boeken vertaald. En ja, die, die hebben wel wat gedaan, maar niet zoals in Duitsland. Ja. ja. In het begin, het eerste verhaal in je boek ga je terug naar Maasluis... Ja, dat is een hele treurige exercitie, hè? Ja, want er gebeurt helemaal niets meer. Het nee. hele stadje is doods en stil en leeg. De, alles wat er vroeger aan bedrijvigheid was, blijkt verdwenen te zijn. Ja. Er zijn alleen nog maar museumschepen in de haven. Nou ja, jes, jij, uh, er is wel een heel uh, documentatiecentrum... Uh, ja, ja, maar, okay, nou dat... Maar het hart documentatiecentrum, dat zou nog maar reden zijn. Nationaal, nationaal. Oké, zelfs dat, ja. ja. ja. Maar er zijn gewoon drie wisselvitrines waar wat in staat. Ja. Dat stelt niet zo'n hele... Nee, goed, maar... ja, het is wel een hele interessante website. Ja, de website. Kijk, de, de, de kracht van het documentatiecentrum is de website. Dit is natuurlijk heel erg leuk en heel erg volledig. En het ja. is ongelooflijk Zo dat dat... W w ja, het hart. ja, wat is dit? www.maartenhart.nl nou, ja, daar je, kun je alles in ja. vinden. Dat is werkelijk verbijsterend. Maar vooral niet naartoe gaan, begrijp ik. Nou, waarom niet? Het is een hele, uh, hele leuke collectie... die ze daar in die wisselvitrines hebben staan. Maar je kunt niet zeggen dat dat nou een echt documentatiecentrum is. Ja, en wat staat daarin dan? Ja, uh, Eerste drukken van, uh, van ah, ja. allerlei boeken. Niet ja, een paar sloffen of een pijp? Nee, nee, nee, nee, nee. Ah. nee maar goed, die, daar worden dus... Reis georganiseerd vanuit Duitsland. Dus die Duitse fans die gaan daar dan naartoe en die worden ja. daardoor jouw zuster rondgeleid. Ja, dat klopt. Ja. Ja? En in dat eerste verhaal ga, ga, ga je dan op zoek. Want dat had ze gezegd: van nou, als Maarten dan daar een beetje mee hobbelt... dan vinden we het ook al heel ja. erg leuk. En dan, geef je dan zeg je dan ook: ja, je kan dat gezelschap niet vinden. Zeg je, zou mijn zus met haar gevolg inmiddels op het hoofd rondlopen? Mij leek dat niet onwaarschijnlijk. Dus nam ik mij voor af te slaan naar het hoofd. Maar even liep ik nog puppel de pup. Ik wilde blikslaan in de piet -Heinstraat. Ooit ben ik daaruit hardhandig verwijderd door Zevende Dag Adventisten. Dus die straat is mij dierbaar. Weet je, je. je, je, je, je je koestert ook de, die, die afschuwelijke herinneringen. Ja, maar zo afschuwelijk was dat natuurlijk niet. Het was toch heel bijzonder. Je komt daar op zaterdag met de bakkerskar in ja. de Piet-Heinstraat en er komen allemaal dames, allemaal van die wat oudere dames, de, de deuren uit en die hebben bezem bij zich en die beginnen je weg te bezemen. Ja. Dat was toch wel iets ontzettend grappigs. Het ja, spreekt ook heel veel liefde uit, dat is wat het zo mooi maakt. Het is nu doos, maar dan komt er zo zin als waar je ook maar ter wereld kon zijn, niets was toch te vergelijken met de geur van Masluis. Nee, het ruikt Allee, er zo eh, lekker. Nee. Oh, dus hij, ja. hij, hij heeft het hartstikke naar zijn zin, of <laughs> hij wil dat terug hebben. Nou, maar aan de andere kant zegt die maar sluis dat ik toen ja. gedacht, we zijn weer thuis. Zo zijn de mensen hier. Dat vind ja. je toch nergens anders deze ja, die... unieke mengvorm van onbeschoftheid en geheimelijkheid. Ja, maar dat is ook zo dat is ook zo leuk. Die maar die hebben een soort knorrigheid die je nergens anders vindt en ja. ik herken het ook altijd onmiddellijk. Ik weet ook meteen als ik iemand in sluis tegenkom of het een echte Masluiser is of dat het import is. Ah, Oké. Okay. Anders het Knor. Ja, aan, aan, aan de manier waarop je op, opsnijen kijkt alleen al. En als jij daar dan rondloopt, hoe, hoe, hoe word jij dan, dan nu bejegend door de mensen? Dat is heel verschillend. Meestal vrij amicaal Hoi, hey, Marten! En dan heb je ook nog de, de, die Duitse fans die dan opeens bij jou uh, in de tuin staan. Ja. Wat ik wel een prestatie... Nee, dat vind ik echt een prestatie. Ik ben één keer bij jou thuis geweest. Nou, je, je moet echt wel even goed zoeken, zoeken voordat je het vindt, hè? Ja. Ja, dat, dat, daar, daar zei Jeroen Vullings van in de Verenigde Nederland. Dat kon helemaal niet waar zijn, want dat is helemaal niet te vinden. Nou, nou maar door onderschat hij toch heel erg die fanatieke Duitsers die dan in Noordwijk op vakantie zijn. Het is een beetje druilerig weer. Ja. Ze hebben geen zin om aan het strand te liggen. Ze denken, we gaan maar eens leuk bij die schrijver op bezoek. Gaan overal rondvragen en komen dan vanzelf wel bij je terecht. Ja. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En dan, wat doe je dan? Nou ja, met, zijn... Met, met zo'n zo maat sluizen bezem, ze er uh, nee, dat niet, van het erfjaar. Hebben <laughs> ze zo'n café gehad? Nee hoor, ik haal, ik, ik, ik haal ze niet binnen. Dat doe ik gewoon niet. Ook, ook al, en dat moet ik de Duitsers nageven, anders dan de Nederlandse fans. Ze hebben altijd een cadeautje bij zich. En dat geven ze dan maar gewoon aan de deur af. En dan zeg ik, uh, ik heb leider kindsite. Tjus. <laughs> nou, dat accepteren ze dan ook wel weer. Ja. Voel je je ook niet toch ook een beetje gevleid door mensen die zo, zo... Nou, nou, mensen aan de deur, zo'n zo echtpaar, zijn meestal gebronsde echtparen. Die zijn dan een beetje, een beetje bruin geworden daar op het strand. Nee, dat vind ik helemaal niet prettig. Nee. Echt niet. Want ik, ik voel me opgelaten, want ergens denk je ja, eigenlijk moet je die mensen natuurlijk wel even vriendelijk een kopje koffie geven. Maar daar heb ik gewoon geen zin in. Nee. Dus... Hé, hey, als je dit. Volgens mij alleen nog maar autobiografisch werk schrijft, hè? Geen romans meer, of niet? Nou ja, nee hoor. Ik ga weer, ik ga weer aan een roman. Ik ben weer aan een roman bezig. Ja? Over, de, over de vrijmaking in de, in de Tweede Wereldoorlog. De, de kerkscheuring in de gereformeerde kerk. Toen is de, midden in de oorlog is de kerk gescheurd. en Dat, dat, is, dat vind ik zo'n prachtig onderwerp. Al die dominees die elkaar van hun onderduikadres... met pamfletten aan het bestoken waren. Dat is toch ongelooflijk. Ja, over de veronderstelde wedergeboorte. Terwijl de hele wereld in brand staat. Heeft, was dat niet ook waar Nico Dros nog een boek over heeft geschreven? Nog niet zo lang ja, geleden. Ja, de Sprekende maar, Slang. ja Nee, dat Texel. gaat over een andere kerkscheuring in Wat? 1924. Scheuringen genoeg hoor. Ja. In 1924. Dit is de uh, scheuring in 1944 over de veronderstelde okay. wedergeboorte. oh er zijn twee scheuringen geweest. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik verheug me er nu al op. Uh, kom je dan ook weer langs? Natuurlijk. Oké, okay, goed. dankjewel. je wel. hart over zijn autobiografische boek. Uh, dienstreizen van het thuisblijven is deze week verschenen in de privé-domeinreeks. Jammer dat er geen register in zit. <lacht> maar ja, dat is tegenwoordig dan uh, zuinigheid. Corny voilà. Palmer vind je vanzelf. Pagina, <lacht> was het nou 121 of ja, 119 geloof ik? Ik weet het niet. Ze moeten mensen gewoon zelf maar even ah, opzoeken. Maar ja. He? Maar ja, toch, ik vind het, dat hoort in zo'n boek. Ja, ik zal het tegen mijn uitgever. Ik ja. zal het weer naar voren brengen. <lacht> Oké, okay. Goed, dankjewel. Maar didn't you call me?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 Mooie, ja. warme stem. Shelby Lynn, why didn't you call me? Ja, Goedemorgen. Knallos. Knallos. Nou, ik zal proberen niet al te veel te knallen. Want... Nee, doe het doet rustig aan. Rustig knallen. Um, nou ja. Rustig knallen. Uh, nou, ik ga beginnen met uh, de Bookerprijswinnaar. Prize winnaar. man Booker Prize van 2010, oh, oh. moet ik zeggen. Uh, niet zo heel lang geleden heb ik uh, die van 2009 besproken. Ja. Uh, dat was Hilary Mantel met Wolf Hall. Een vuistdikke... Uh, historische roman speelt in de tijd van Hendrik de VIII. Daar uh, ben en uh, was ik zeer enthousiast uh, over. Uh, dit is een heel ander boek. Uh, ze hebben nu een heel ander soort boek uh, bekroond. Een, uh, een komische roman. Zo, zo zegt de schrijver, zo omschrijft de schrijver het zelf ook. Hij heet uh, Howard Jacobson. Het boek heet De Finkler-Questie. En uh, net toen hij die prijs gewonnen had... Uh, toen heeft hij ook een stuk gepubliceerd in The Guardian... Uh, over dat, uh, dat humor veel, een veel grotere rol zou moeten krijgen... in de moderne literatuur. Nou, dat, dat sluit wel aan ja. op wat Maarten in het boek zegt. Want die zegt, als een boek maar een flintertje humor heeft... dan komt het nooit in aanmerking voor een nee, prijs. Nou, die Engelsen dus dat zijn dat dus veel... Uh, veel uh, maar het is zo, hè? Dat uh, is ook zo, ja. ja. Een soort ernst moet je in je werk leren. Siebelink, helemaal geen humor. <laughs> dat vinden mensen mooi. Ja, alle schrijvers die niet goed zijn... <laughs> <laughs> um, nou ja, die, die Jacobs is dus wel bekend met een komische roman. En uh, zoals dat gaat, de, de, iedereen was tevreden over die bekroning. En er ontstond ook een staande ovatie toen hij het boek kreeg. Er werd echt een statement gemaakt. Het is geloof ik zijn negende roman al. Ja. Dus het is, geen, het is ook een oude roman al, 1863. Dus het is niet uh, een beginnertje of zo. Dus uh, hij beschouwt het zelf ook als de bekroning van de uh, komische roman. En alle recensies die je uit die tijd bekijkt, zijn ook allemaal positief. Hè? Gelukkig dat hij hem krijgt. En het is ja. ook heel grappig. En nou, dan komt er zo'n kentering, dat zie je dan uh, altijd gebeuren. Uh, een tijdje geleden verschenen in de New York. Er is nog hoop uh, voor Maarten. Ja, het <laughs> ja, is hoop, maar nee. dat kan dan ook weer misgaan. Oh. James Wood, de, de grote Engels-Amerikaanse criticus, ging uitleggen dat het weliswaar een komische roman was, maar dat de grappen toch wel heel veel flauwiteiten waren. En dat het voorkomen doorsloeg. En, uh, hè, dus maar. komisch uh, is, is tot aan toe. Maar het kon ook uh, de lach of ik schietje worden. En dat vond hij uh, James uh, Wood weer. Ja. En wat vind jij? En wat vind ik nou van het boek? Ja. Nou, uh, er zitten geweldige grappen in. En het boek is ook Kijk, als je het in Nederland hebt over komische romans... dan gaat het vaak over de vraag of Kloen of Herman Koch geestig zijn. Dit is echt wel veel geestiger. Dit is heeft die Britse humor, die ironie. Uh, en de basispremisse, het basisidee van de roman is ook heel erg geestig. Uh, er zijn drie vrienden, twee zijn joods, eentje is niet-joods. En die niet-joodse man is eigenlijk het ongelukkigst. Terwijl dat de enige niet-weduwnaar van het gezelschap is. Die andere twee mannen hebben net een vrouw uh, te betreuren... maar die slaan zich er wel doorheen, die zijn succesvol... Uh, onze hoofdzoon is, is, uh, heeft een gevoel van gemis. En het komt er allemaal op neer dat hij denkt: als ik daar maar Joost was geweest, was het met mij veel beter afgelopen. En op een gegeven moment wordt hij overvallen en een, door een vrouw bene, dat heeft hij weer, in Engeland. Hij heeft net met zijn vrienden gegeten. Hij wordt overvallen en die vrouw syste hem iets toe... en hij kan dat niet goed verstaan. En in zijn hoofd wordt dat steeds meer zoiets als vuile Jood. of zo. Terwijl hij is helemaal geen Jood. Maar zij, zij, dus hij denkt, dus dat is de reden waarom ik overvallen ben. En in plaats van dat hij daar natuurlijk ongelukkig wordt... heeft hij daar heel veel steun aan. Vindt hij dat prachtig, want eindelijk... Erkenning voor zijn joodsheid zijn, terwijl die dat niet is. Nou, dat is op zichzelf een, een, een goed gegeven. Uh, en dat wordt ook. Hè, de, de kampen worden ook tegenover elkaar gezet. De, de ene Joodse vriend van hem is een heel, heel erg sionist. en de andere is juist voor de Palestijnen, et cetera. Dus het is ook wel een serieuze roman binnen de komedie. Maar soms gaat de humor. En ik zal er een voorbeeldje van geven. dat ik denk. Die zin had net niet gehoeven of zo. Of dat is dan net... Want hè, onze hoofdpersoon, die heet eh, trouwens Julian Trezloff... Eh, die heeft op alle, alle manieren, hè, voelt hij een gemis... zo heeft hij ook nooit een uh, lange relatie met een vrouw. Want uh, de ideale vrouw voor hem zou zijn de vrouw... die hij eigenlijk ook al zi zou zien overlijden. Hè. Dan is de relatie voltooid. En dus als hij een vrouw ziet en hij vindt haar uh, aantrekkelijk... of ja. hij voelt daar wat voor, dan ziet hij meteen al ellende opdoemen... Um, dus hij valt op vrouwen uh, uh, die, die hem treurig kunnen maken op de een of andere manier. Dus op een gegeven moment ziet hij een meisje in de kerk een kaarsje aansteken. De katholieke kerk dus. Uh, en dat, dat meisje neemt hij mee naar huis. Want die heeft blijkbaar iets te betreuren. Of die, heeft, die is troevig. En dan, uh, dan zegt hij... Ik zag je een kaarsje aansteken. Kom hier. En dan zegt dat meisje... Ik hou van kaarsen. Ik vind ze mooi. En dus er blijkt helemaal niks troevigs aan de hand te zijn. Hij strekt met zijn handen door haar haar. Je houdt van het gevlakker, Je houdt van de vergankelijkheid daarvan. Ik begrijp het wel. Er is iets wat ik je moet vertellen, zei ze. Ik ben een beetje een pyromaan. Niet erg, ik was niet van plan de kerk in de fik te steken... maar ik vind vlammen opwindend. Hij lachte en kuste haar gezicht. Stil maar, zei hij, stil maar, mijn lief. Tot nu toe vind ik het nog steeds prachtig en geestig. En ook om deze zin, toen hij die ochtend wakker werd... ontdekte hij twee dingen. Ten eerste dat ze hem verlaten had... en ten tweede dat zijn lakens in brand stonden. Dat is natuurlijk een grap. Hè? <laughs> het woord grap staat er bijna met hoofdletters bij. Ja. Maar daar leidt dit boek een beetje aan dat je denkt: het is al mooi zat. Hè? Dat, dat hij vergist zich in dat meisje. Dat meisje uh, is heel, heeft helemaal niemand te betreuren. Is gewoon een pirobaan. Maar hij gaat het dan ook nog eventjes expliciet maken. Hè? Maar, ja, je, doe er dan ook een die wel geslaagd is. Uh, je nou moet ja, ook ja. nog aan die andere boeken toekomen. Ja, nou ja, uh, uh, uh, goede grappen in literatuur zijn vaak geen one-liners. Nee. Een, een van die vrienden nee, ik van hem. Het erop. Ja. En, en, en, uh, er zitten twee dingen die heel goed werken. Die vriend, die, dat is een soort uh, filosoof... maar die schrijft geen echt zware filosofische werken. Maar die schrijft een beetje à la uh, Ellen de Botton. Die wordt ook de hele tijd in recensies genoemd. Ja. Dus, uh, die heeft een bestseller met uh, het boekje voor alledaags stoïcisme. En een andere bestseller heet De Existentialist in de Keuken. Uh, uh, nou, dat vind ik dus wel erg leuk. En als hij ook die vriend omschrijft, dat vind ik ook leuk. Dan staat er, uh, uh, meeliftend op het succes van zijn serie... Wijze Handleidingen voor de praktijk... was hij een bekende televisiepersoonlijkheid geworden. Die programma's maakte waarin hij liet zien... wat je aan Schopenhauer had voor je liefdesleven... aan Hegel voor je vakantieplannen... en aan Wittgenstein voor het onthouden van je pincodes. Maar die satirische ja. kant, die, die is helemaal puik. Die ja. is uh, uh, uh, prima verzorgd. En de andere uh, humor die ik erg leuk vind in het boek is... nou ja, het basisident te jood wil worden. Maar ook, het is een... Uh, een klimmersprobleem. Hij woont, zegt hij de hele tijd, in Hampstead. Dat is een dure, Hempsteed. chique Hampstead. Dat is een dure, chique wijk in, uh, in uh, Londen. Maar zijn vriend, die woont natuurlijk daar echt. Die kijkt uit op het park. Uit alle ramen kan hij dat park zien. Dus die zegt de hele tijd tegen hem: Ja, jij zegt wel dat je uit Hampstead komt. Maar als je niet op de Heath uit kan kijken, zoals dat park heet, dan woon je daar niet echt. Nou, dat is een grap die de hele tijd tegen hem gebruikt wordt. En ook die werkt heel goed. Hè. Dus, en, dus de, de frustratie van de hoofdzoek ga je dan heel erg meevoelen. En daardoor wordt hij sympathiek en menselijk. Dus het is, het is zeker een goed boek. Er zit een park. Prachtige uh, stukken in. Die Engelsen kunnen ook zo mooi uh, het verhaal af en toe even helemaal stilzetten. en iemand alleen in een kamer bijna in snikken laten uitbarsten. Hè? Dat je denkt, wat een ellende, wat een, wat een leed. En als je dan even terugbladert, denk je, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Niets. Maar, maar goed, dat, dat, dat, uh, dat doet hij dus ook prachtig. Het enige puntje van kritiek dat ik dan heb, is dat het, en dat gaat als je het boek doorleest en doorleest, dat hij soms over de top gaat. Maar ja, zo over de top als wij het soms in Nederland maken... Dat, uh... Maar hij probeert ook de hele joods palestijnse kwestie op te lossen... aan het eind van het boek. En dat ja, je hebt het, het ook wel... gelezen, Martin. Ja. Ja. Ik vind dat toch wel jammer, hoor. Dat het, het begint zo ontzettend leuk en geestig. En Ik, ik dacht eerst, wat een prachtig boek. Maar naarmate hij worden, denk je dan toch... wat jammer dat hij nou zich helemaal vertilt daaraan. Hij hoeft toch niet, al, niet het hele wereldprobleem ineens op te gaan lossen. En dat werkt ook tegen de humor. Want als het een boek is die in een soort eigen wereldje speelt... Dan is die humor veel leuker. Ja. Omdat hij de zware maatschappelijke problematiek erbij komt, gaat die humor steeds meer slepen. Maar, dan, uh, ja, maar goed. Het is wel een aanrader hoor. Je moet ja. het beslist lezen. Ja, maar, ja en het de me. man heeft, kan geweldig schrijven. Ja. Hij he, heeft Absolute. een heel mooie stijl. Uh, de vinkelkwestie, kwestie. Howard Jacobs. Misschien Mieke al zuchtte. Die is bang dat hij. Nee, we, nee helemaal niet. ik vroeg me maar af of Maarten dit, de, al die boeken al gelezen heeft. die je die nee, nee, nee, nee, al. Alleen, ik zal nu niks meer zeggen. nee, oh, nee, nee, natuurlijk. Nee, graag. je kan wel. Dan ben eerst Marja He, is uh, en recensente en uh, schrijfster. Ja. En, uh, soms voor sommigen een uh, ongelukkige combinatie. Hoewel... riskant vooral. Nou ja, nou, in Engeland en Amerika. Uh, doet, ik doe het zelf ook precies. Dus, <laughs> ik heb ook gerecenseerd. Zie, zie ja. je? Dus het komt veel vaker. voor. Maar... Ja. Nou, dan moet ik toch even uit... Uit Maarten's eigen boek. Want er stond een, stuk een, een uitspraak van John Irving in een interview. Weet u, als ik een criticus was. zou ik ook boos en gemeen zijn. Daar worden die arme critici boos en gemeen van. Dat ze al die boeken uit moeten lezen. waar ze niet van genieten. Wat een rare baan is het toch? Wat een onnatuurlijk werk. Het is zeker geen werk voor volwassen mensen. <lacht> nou, <lacht> om dat nou tegen te gaan. heeft Marja Pruijs een heel boek geschreven. zou je kunnen zeggen. waarin ze uitlegt hoe belangrijk het is. om toch te recenseren... en om boeken te beoordelen. en om daar je mening over te geven. En uh, ze laat ook zien dat je dat op een uh, volwassen uh, manier kan doen. En wat ik er uh, erg leuk aan vind... is dat ze van die gewone vragen in het boek stelt. Zowel als kritica... En als, als uh, schrijfster. Van die dingen die ik eigenlijk te chic vind om het soms over te hebben. Bijvoorbeeld mag je in een recensie het woordje ik gebruiken. He, uh, ik vind, uh, ik doe, ik heb een boek gelezen. Of moet je heel neutraal op een afstand blijven? Nou, zij gebruikt gewoon het woord ik, uh, vrij uh, onbekommerd. Ze laat zien dat zij die recensie schrijft. Waarbij ze ook laat zien dat het maar of maar uh, haar mening is. Een andere kwestie is als je een roman schrijft. En daar loopt iedere romanschrijver uh, tegenaan. Uh, wat vinden de familie en de buren ervan? Moet ik daar rekening mee houden? Ook die vragen beantwoorden ze. En dat beantwoordt ze door telkens korte verhaaltjes op te nemen. Waarin dan die familie weer opgevoerd wordt. Waarmee ze dus eigenlijk al het antwoord geeft. Je moet gewoon schrijven over wat je hartje ingeeft. Zal ik maar zeggen. Een andere vraag die ik, waar ik ook me nauwelijks mijn vingers aan durf te branden is. Schrijven vrouwen echt slechter. Of beter. Uh, dan mannen. He, dat is blijkbaar nog een idee dat bij veel mensen leeft. Uh, daar gaat ze op in. Het schijnt. Ik heb het nooit meegemaakt, maar als zij in een zaaltje komt... dan is er altijd wel een grappenmaker die een tekstje aan haar voorlegt... en zegt, euh, nou, Marja, heeft nou een man dat geschreven of een vrouw? En ze weet al dat ze, hè, dat, dat heel erg uh, tricky is. Dus als ze moet zeggen, nou, een beetje geparfumeerde toon. Uh, het zal wel een man zijn, dus. En dan is het inderdaad nog wie dus uh, uh, dus, uh, Maar goed, ik hoop dat ik dat soort dingen nooit, dat soort vragen nooit uh, te beantwoorden krijg. Uh, dus dat vind ik er erg goed aan, dat ze, dat ze die gewone vragen. dat ze daar echt op ingaat. En, uh, en daar serieuze kwesties voor maakt. Uh, en uh, bovendien, uh, uh, ja, ik ben een man. <laughs> dat valt niet te ontkennen. Uh, die, die, die uh, maken zich over gezinsleven en zo schijnt het nooit druk, beweert ze. Ik weet niet helemaal of dat waar is. Maar ze citeert heel goed uit vrouwenboeken of vrouwelijke schrijvers. Uh, ik zal een voorbeeld geven. Ze citeert Alice uh, Munro, een, een, een goede kortverhalen schrijfster uit Amerika. En dan geeft ze dit citaatje. Wanneer ze haar baby de borst geeft, leest ze vaak een boek... en rookt soms een sigaret... om haar niet in een pool van dierlijke functies weg te zakken. He, dat is natuurlijk een beetje vloeken in de kerk. Want als moeder, ja, sigaretten Nou, een boek lezen, dat gaat misschien nog wel. Maar een roken, terwijl je je baby de borst geeft... Dat, is, dat gaat toch echt wel een beetje te ver. Maar ze laten wel heel goed zien wat er voor vrouwen soms speelt. He, dat, uh, ja, dat, het nou, voor vrouwen is licht... dit ook vrij ingewikkeld, hoor. Om de borst te geven, ja. <laughs> nou, maar ik, ik heb een kind... en ik weet wel dat toen in die tijd rookte ik nog. Nou, goed. <laughs> ik zal niet altijd persoonlijk worden. Maar uh, uh, wat, wat soms bij vrouwen in de weg zit, is haar stelling. Is dat... Je ver afdrijft van de natuur die je hebt. Of dat mensen zeggen dat schrijven is niks voor jou Dat is veel te onnatuurlijk. Je bent echt voor kinderen. En dat idee schijnt nog te leven bij mensen. Dat was voor mij op een bepaalde manier een eye-opener. En de mooiste stukken vind ik. Zijn naam viel, Jan Siebelink. Dat hij humorloos is, zei hij ze, ze, geloof ik. Er zit een prachtig stuk in. Over, in Knielen op een bed violen Over de verhouding tussen de hoofdpersoon. Hans Sieves heet hij. En zijn schoondochter. En dan komt er een mooi lang stuk over schoondochters en uh, schoonvaders... en de gecompliceerde relatie daartussen in de literatuur. Dan is ze eigenlijk ook maar best als ze daar heel lang bij stilstaat... en voorbeelden geeft. En, en schoonmoeders hebben we allemaal wel een idee van. Dat is bijna dat is een hoofdpersoon in een menige mop. Maar hoe dat dan nou met die schoonvaders zit... en dan laten ze zien dat, uh, dat Sibbelink... Uh, wat je ook van het boek vindt, dat prachtig heeft uitgewerkt... in die roman, die rare verhouding. Hans Sievers is bijna bereid om zijn eeuwig zielenheil... Uh, op te geven voor die heerlijke schoondochter van hem. En, en uh, hij, uh, hij vindt dat hij toch eigenlijk een veel geschiktere man is... dan zijn zoon voor die dochter. Hè? Want hij heeft een levenservaring en aantrekkelijker... en heeft veel meer gelezen. Nou, Dat, legt ze heel, uh, dat is een prachtig stuk, is dat geworden. Uh, kus me, uh, straf me. Ja, die titel verwijst naar twee dingen... maar ik zal één van die twee dingen uh, zeggen... Uh, het is moeilijk als je recenseert... en je komt een schrijver tegen die je negatief besproken ja. heeft. Ook als je positief versproken hebt. Ik tot... neem aan dat je er alles van weet, eigenlijk. Daar weet ik alles van, ja. ja. En het ergste is, schrijft zij, als ze hun mond houden. Dus je komt uh, iemand... Uh, ik heb Maarten alleen maar positief versproken... maar stel dat ik hem negatief... En, hij schrijf, en we doen allebei net of er niks aan de hand is. En dan smeekt zij bijna... Uh, kus me, straf ja. me. Uh, zeg dat je het in orde vond, die negatieve recensie. Of, mm. of wordt heel boos, maar uh, laat in ieder geval... Nou, dat dus, is dus, uh, me ook niet ja. makkelijk. Nee, ja. Het is maar, wat doe jij, Maarten, als je iemand tegenkomt die je slecht heeft besproken? Zeg je nee, er dan iets van? Als, als iemand mij slecht heeft besproken ja, en die kom je tegen? Ja, meestal wel. Meestal zeg ik er iets over. Wat zeg je dan? Nou, meestal maak ik er een grapje over. Ik probeer het altijd te. Uh, ik maak er geen drama van. Nee. Ja, maar het is ook lastig, want kijk, je komt er toch niet uit. Ik kom ook wel eens, als, uh, als ik een boek geschreven heb, ja. en met deze recent tegen die me uh, negatief besproken heeft, en dan ga ik niet op en dan zeg ik je had ongelijk of zo. Dan nee, dan nee maar, ja, hallo, ja. jij bent, <laughs> jij bent uh, met de klappen van deze weet wel uh, opgevoed. Maar de allereerste recensie die ik kreeg, was nee, dat was de tweede recensie, was zo negatief. Die was van Theodore Holman, de kant waarvoor ik nu zelf schrijf, ja. en die komt toen Waarom? zelf op me af en die zei uh, ik ben een fascist. Ja, toen waren we een beetje Wat uitgepraat. Ben, een beetje uitgepraat, ja, uitgepraat eigenlijk. Dan uh, Haal ik op. Nou, gooi het laatste boek er ook nog ja, even uit. Uh, dat is uh, Katja Schoondegang. Bewezen diensten heet het. Dat is een uh, zogenoemde literaire thriller. In Nederland moet er altijd literair voor staan bij thrillers. Dat is een beetje raar eigenlijk. Omdat de meeste thrillers in Nederland zijn helemaal niet literair. En bovendien is dat een criterium dat bij thrillers er helemaal niet zo uh, toe doet. Maar ik heb dit boek eruit gepikt. Omdat uh, ik het... Uh, voor een Nederlandse thriller zeker heel goed geschreven vindt en omdat het decor dat erin beschreven uh, wordt uh, erg oh. uh, aansprekend is, erg, uh, het uh, gaat over een journalist en die heet uh, Onno uh, Braks en die is uh, journalist in IJmuiden van de plaatselijke krant op een snik hete zomerdag uh, uh, fietst hij een beetje rond en dan ziet hij dat de politie een lijk aan het opgraven is. Oh, Dit wordt een grote zaak. Nou, hij denkt meteen en dat is wel geestig. Hij denkt meteen. Hij ziet een grote zaak. Het is een heel grote man. ziet hij. <laughs> en hij denkt meteen dat is een case. Oh. die na de oorlog vermist is geraakt. Dat is een heel eigenaardige gedachte dat hij dat denkt. Want hoe groot is die kans? Maar oom Kees is inderdaad jaren geleden verdwenen. Hebben ze nooit meer wat van gehoord. Mm. En het is een grote man. En die man. komt opeens aandrijven. Ja, maar goed, het, de grap van het boek is natuurlijk... dat zou wel heel raar zijn als het, inderdaad, om Kees, het oom Kees helemaal niet is. <laughs> maar dat vind ik wel heel geestig dat hij onno dat denkt. En ondertussen kan hij iets vertellen, omdat hij daaraan denkt. En oom Kees is een beetje fout geweest in de oorlog. En muiden. Nou, ik geloof dat in de ja, heeft, uh, of, uh, heet, uh, wel daar speelde we wel het een en ander. Ja. Uh, je krijgt dus een heel prachtig beeld van uh, Emuiden... maar uiteindelijk blijkt het lijk uh, afkomstig te zijn. Dat kunnen ze, uh... Niet verklap, hè? Nee, maar dat staat in het begin, dat kan ik wel zeggen. Dat oh, nee. lijk komt uit de jaren zeventig. Oh. Nee, ik ga niet zeggen wie het is, want daar gaat het uh, inderdaad nee, nee, om. Waarom is het Het komt midden jaren zeventig. Oké, het komt midden jaren zeventig. En dan krijg je, en daar wordt het boek uh, sterker van nog sterker, dan krijg je twee kanten. Je krijgt die onopdraks die het nu het onderzoek uitvoert... en je krijgt vermoedens zijn, laat ik het zo formuleren... dat het lijk een opgegraven Italiaanse gastarbeider is. En wat het boek echt interessant maakt... zijn die stukken over Italiaanse gastarbeiders in IJmuiden in de jaren zeventig. In de Hooghovers. Ja, of waar ze dan ook te werken. Ja, hoogovers. In het Italiaans-Nederlandse voetbalteam... En dus het boek geeft hem, uh, terwijl het boek spannend blijft, hè. je blijft doorlezen omdat je wilt weten ja, wie, wie is dat lijk, wat is er aan de hand. Uh, uh, leer je heel veel over ja, die, die geschiedenis van de Italianen in IJmuiden in de jaren 70. Oké, okay. ja, ja, hartstikke. Dankjewel uh, Arie Storm. Uh, als u nog uh, de titels even na wilt lezen, dan kunt u dat natuurlijk altijd doen. U kunt straks naar teletextpagina 260 gaan of ook op onze website kijken, Nieuwshow.nl Vrijwel zonder haperingen sprekend probeerde de Engelse koning George VI... de Britten aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... een hart onder de riem te steken. Duidelijk en bemoedigend klonken zijn woorden door de radio... in de herfst van 1939. En dat had heel wat voeten in de aarde gehad. In de jaren 20 en 30 volgde hij een intensieve therapie... om van zijn stotterprobleem af te komen. En die lange worsteling is nu verfilmd in The King's Speech... Stottertherapeute Anita Jong zag de film en met haar praten we over de waarheidsgetrouwheid van deze film, die naar nou verwacht een. Oscars binnen zal halen. Volgens mij zijn ze er voor twaalf Oscars genomineerd. Goedemorgen, mevrouw Jonk. Goedemorgen. Ging u nou beroepshalve naar die film of gewoon uh, uh, leuk kijken? Nou, natuurlijk beroepshalve ook. Hè? Ja? Ja, ik was wel heel erg benieuwd uh, hoe uh, het stotterprobleem uh, ja. weergegeven ja. werd. Maar goed, nou, Colin Firth is natuurlijk ook een leuke man om naar te kijken. Hartstikke. Ja. Als je daar naar kijkt, dan al meteen in het begin, als dat gestotter van hem begint... Ja. Als, als, als kijker slaat je de, pff, ja. Nou ja, de, de adem uit de borst. Klopt. Dan denk je, brrr, maak hier een eind aan. Ja. Nou, dat klopt. Uh, ik, ik heb al zoveel stotteraars uh, meegemaakt en in therapie gehad... dat ik wel behoorlijk gedesensitiseerd ben voor stotteren. Dus ik kan heel wat hebben. U uh, vult ze ook niet meer aan als ze ja. stotteren. Ik vul ze niet meer aan als ze stotteren, nee. Ik kan daar wel uh, rustig naar blijven luisteren. Maar ik voel wel heel erg mee in wat hij doormaakt. Want ik weet, wat, dat hoort natuurlijk van mijn cliënten... wat je doormaakt als je dit meemaakt. Ja, dus uh, ja, nu ik hier zo naar de studio reed, was ik ook zenuwachtig. Had ja. ik zoiets van, oh... oh, oh yeah. <laughs> en toen dacht ik, ja, nu voel ik weer wat het is... Als je stottert, en we zeggen wel eens, uh, stotteraars die, uh, voelen elk uh, gesprek als een spreekbeurt. Hè? Dus ga maar eens bij jezelf na als je iets doet wat je niet vaak doet. Of tenminste in, mm -hmm. uh, in spreektaak noemen we dat gezien. Dan, uh, ja, dan voel je wat het is uh, om te stotteren, want dan ervaar je dat elke keer. Vond, vond u dat hij het goed deed? Ik vond dat hij iets heel goed deed, ja. Maar er zijn wel heel veel verschillende vormen van stotteren ook. Maar hij deed het wel heel goed. Hij was niet zo'n stotteraar van... parels, fijne parels, mooie parels. Maar hij was meer zo iemand die heel lang aanloop nodig had om een zin te beginnen. Dat is een andere vorm van een stotteren dan dat... Klopt, ja. We hebben... Eigenlijk drie verschillende vormen van stotteren. We noemen dat vechtstotteren. Dus dan doe je heel erg je best om niet te stotteren. Maar dan, dan ga je dus inspannen. De, de, de, de, de, dan, dan, dan wordt het dit, zeg maar. Dan doe je eigenlijk alles mm -hmm. om niet te stotteren. Vluchtstotters, dat is vermijden. Dan Andere woorden gebruiken die precies. niet met een P of een K beginnen. Of je stopt gewoon met praten. Mm -hmm. Of je kiest ervoor om zo weinig mogelijk te praten. En freeze-stotters, dat zijn stotters die... Uh, ja, dan weet je, dat is dat een beetje een soort hulpeloosheid. Dan laat je het eigenlijk maar voortduren en dan doe je niets. En dat zijn eigenlijk universele uh, reacties op angst. Uh, denk maar eens als iemand uh, verdrinkt in de zee, als je dat ziet: de ene springt in de zee, die gaat erop af. De ander denkt, nou, uh, een ander mag het doen, ik loop weg. En de ander die bevriest en denkt, wat, die, die kan niks meer doen. En wat voor welke vorm had deze koning? Ja, je zag hem ook af en toe wel uh, duwen, maar hij uh, was ook een flinke vermijder. Mm -hmm. ja. En ik had ook wel het idee dat hij in het begin echt niet wist wat hij moest doen. Dus uh, ja, en dat kan ook voorkomen, dat je alle drie de vorm hebt. En ja. dan de therapie, dan ja. gaat hij op zoek, of zijn vrouw gaat eerst in eerste instantie, gaat op zoek naar een therapie. Klopt. En dan? Want, want wat komt hij dan tegen? Uh, nou ja, hij, hij doet van allerlei verschillende therapieën. Uh, nou ja, knikkers in de mond. Knikkers in de mond, inderdaad. Uh, ik geloof dat Demosthenes, uh -huh. uh, de Griekse villus, uh, ja, die, uh, die had ook op die manier geprobeerd om vloeiende te spreken. En, nou, in ieder geval... Er wordt van alles geprobeerd, maar het werkt niet. Zijn dat bekende technieken eigenlijk? Eh, nou, knikken in de mond. <laughs> ja, nee, in die tijd. Ja, in die tijd misschien wel. Ik, ja, er is wel, ja. Het is als voorbeeld, maar nou, ik denk niet dat het veel gebeurt. Wat heel bekend techniek is gewoon mensen maar laten lezen, rustig praten. Uh, praten, dat soort dingen. Uh, maar heel erg op het spreekgebeuren. Uh, dus echt de spreektechnieken, vooral. Ja, de het, het is net, in die film wordt het in ieder geval voorgesteld als niet alleen een fysiek, maar ook een psychisch ja. probleem. Is dat altijd zo? Nou, het is heel vaak zo. En het is vaak ook een gevolg van het stotteren. Want waar we van uitgaan, is dat stotteren een neuromusculair timingsprobleem is. Dus uh, de aansturing van de spreekbewegingen is heel complex. Uh, als je één klank zegt, dan, zeg je, dan gebruik je meer dan 200 spieren of spiertjes... die vanuit de hersenen worden aangestuurd. En bij mensen die stotteren is het zo dat uh, er een stoornis is in de coördinatie... en de timing van de spreekbewegingen. En uh, ook uit onderzoek is gebleken dat ook in de vloeiende spraak... de coördinatie en de timing anders is bij mensen die stotteren hè? dan bij gewoon vloeiende sprekers. Mm -hmm. Dus dat is zeg maar de aanleg noemen we dat en uh, de manier waarop je ermee omgaat bepaalt ja hoe je stottert en uh, daarbij kun je dus uh, emotionele uh, ja en ja ook uh, denk en gedachten en uh, voelproblemen krijgen. ik, ik vergelijk ook als de ijsbergtheorie je hebt zichtbare en hoorbare stottersymptomen, dat, hè, de punt boven de waterlijn. En onder de waterlijn zijn de gedachten en de gevoelens die daarbij gepaard gaan. Ja. En die gedachten en gevoelens die maken dat je nog meer spanning ervaart bij het spreken. En die ja. zijn vaak ook heel belemmerend dan weer. Op, ja. op YouTube, zonder plaatjes trouwens, is de speech waar net uit geciteerd werd, is te horen. En die gaat inderdaad echt gewoon heel erg goed uiteindelijk, hè? Ja. Die gaat heel erg goed, maar je ziet wel dat hij ontzettend... Als je de film ziet, dat hij ja. wel, nou ja, vooral heel veel moeite heeft om te beginnen. En dat is ook wel herkenbaar. Ja. Als het makkelijk eenmaal makkelijk gaat, dan heb je weer ook die cognitie van... Ja. Het gaat en je kan ontspannen en dan kan je je technieken toepassen, zeg maar. Ja. Uh, maar... Uh, ja, hij moet wel heel erg sturen. Maar goed, nu dan die therapeut, want u ja. bent ook therapeut. Ja. En er zat deze man, die Lylan Logue... Hè, ook prachtig gespeeld door Geoffrey Rush. Ja. Dat is een beetje een, een, een, een, een, ja, iemand die eigenlijk geen enkele diploma's heeft. Een self-made man, hij komt uit Australië. Doet heel egalitair tegen die koning. Nou ja, goed, levert prachtige scènes op. Maar ja. hoe, hoe, hoe, hoe is zijn theorie? Zijn theorie... Nou ja, ik bedoel, dacht je als, als, als collega van ja. ja, hij pakt het goed aan. Nou, wat, wat hij, uh, nou, die koning die stelt zich heel afstandelijk op uh, ten aanzien van uh, de therapeut. En uh, ja, daardoor komt hij niet zeg maar, bij dat stukje onder de waterlijn, de gedachten ja. en de gevoelens. En ook het trauma wat hij in zijn jonge jaren heeft beleefd heeft ten aanzien van de reacties op het stotteren. En uh, door, uh, ja, door zijn manier van benaderen... Probeert hij dat te doorbreken probeert hij eigenlijk op een gelijkwaardige uh, relatie uh, met oh. deze meneer, met de koning te komen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, een koning als uh, cliënt. En uh, daarbij uh, ja, hem te bereiken in dat stuk. En met hem daarover te kunnen praten, te organiseren. Aanpak? Ja, dat is de goede aanpak. Want... Uh, de gedachten en de gevoelens van ik wil niet of ik kan het niet... geeft zoveel spanning waardoor je die vechtreactie of vluchtreactie of bevriesreactie. Uh, en als je daar boven komt, als je daar inzicht in hebt... en je kunt jezelf aansturen in je gedachten en je begrijpt wat je gevoelens zijn... en je kunt daar ook op een andere manier mee omgaan... dan heb je die spanningsfactoren niet meer en dan kom je bij het timingsprobleem. Maar goed bent u dan ook eigenlijk een soort psycholoog? Hoe nou, begrijp... moet je dat dan zijn? Nou, hier, uh, we zijn natuurlijk wel als logopedist gespecialiseerd in stottertherapie... volgens de richtlijnen van onze Nederlandse Vereniging voor Stottertherapeuten. En we hebben wel deze, uh, dat gereedschap om stottergerelateerde uh, problemen... ten aanzien van gedachten en gevoelens, of, uh, om daarmee aan het werk te gaan. Ja. Het is natuurlijk toch nog iets heel anders... dat je uiteindelijk bij je therapeut in staat bent... om zonder stotteren te spreken dan voor... en dat realiseert die koning zich maar al te goed... voor een miljoenenpubliek. Precies, dat is heel, heel goed gezegd. Want wat, wat ik ook met de cliënten doe... wij maken vaak een hiërarchie van uh, spreeksituaties... van moeilijk naar makkelijk en inderdaad... Als je een makkelijke spreeksituatie hebt bij mensen bij wie je bijvoorbeeld op je gemak voelt. dan kun je al makkelijker uh, je spreektechnieken toepassen. dan inderdaad voor een miljoen publiek te moeten praten. met uh, ja, voor iedereen herkenbare spanningen die daarbij gepaard gaan. Krijg je uiteindelijk, of krijg je als stottertherapeut uiteindelijk. op een of andere manier iedereen van de stotter af? Nee, dat kan niet. Nee, je hebt mensen met een heel groot timingsprobleem in de spreken. Ik vergelijk ook wel je sommige mensen die kunnen toptenniser worden. En je hebt ook mensen die in hun, gewoon in hun motoriek ook niet goed kunnen timen. En die zullen nooit een toptenniser worden. Nou, en dat is bij het spreken ook zo. Je hebt mensen met een heel groot timingsprobleem. En uh, ze kunnen wel zonder die vecht en vlucht en bevriesreacties spreken. Dus veel makkelijker spreken. Uh, en je kunt wel leren om uh, met de spreektechnieken... Uh, heel goed je spreken aan te sturen. En dan... Hey, mensen met een groot timingsprobleem moeten heel traag praten. U hoorde Anita Jonk. Die wij <lacht> hartelijk dank zeggen. Zo Tot de therapeuten En het ging over de kingsbis. Kamer Kings Breed komt uit Friesland. <lacht> Dat wou ik ook nog zeggen. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen.